Eerder bleek al dat de NVWA onderzoek doet naar afspraken... tussen tabaksfabrikanten en studentenverenigingen. Sinds 2002 mogen tabaksproducenten niet meer sponsoren of reclame maken. Vijf commando's doen aangifte tegen het ministerie van Defensie... vanwege een dodelijk ongeluk in Ossendrecht. Tijdens een oefening op de schietbaan van de politieacademie vorig jaar... werd een 35-jarige instructeur doodgeschoten... Volgens het AD verwijten de vijf hun werkgever dood door schuld. De onderzoeksraad voor veiligheid schreef in een rapport dat Defensie commandotroepen jarenlang heeft laten oefenen onder gevaarlijke omstandigheden. Zo waren de tussenwanden van de oefenlocatie van dun doek gemaakt. Met verzoeken om kogelweer de wanden te plaatsen zou niet zijn gedaan. Militairen en ELN-rebellen in Colombia vallen elkaar vanaf middernacht niet meer aan. Dat hebben president Santos en het hoofd van de guerilla-beweging afgesproken. Ze waren al een staakt het vuren overeengekomen tot half januari, maar ELN ging de afgelopen tijd door met het ontvoeren van mensen onder wie een team van het tv-programma Spoorloos. Het Colombiaanse leger en de ELN vechten al vijf decennia met elkaar. Brimstone is de grote winnaar van de Gouden Kalveren, de belangrijkste Nederlandse filmprijzen. De Nederlands-Amerikaanse film, een western thriller, wist zes van de negen nominaties te verzilveren, waaronder die voor Beste Film. Nog nooit eerder kreeg een film zoveel Gouden Kalveren. Het weer dan nog, regenbuien trekken vandaag van zuid naar noord en vooral in het oosten van het land is het wisselvallig. In het westen klaart het al eerder op. Het wordt 15 tot 17 graden.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 Ik heb de vooruitzicht eigenlijk helemaal niet gevolgd. Heb jij ze... Nou, volgens mij wordt het niet zo best in nou, nou goed, maar goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, ik Ja, Maar heb me verder, ik, ik ga me er nooit in verdiepen. Ik kan wel tegenvallen ook altijd, hè. Ja. Goed, ja. een week vol gebeurtenissen. Vertel, brand, brand los. Ja. ja, gebeurtenissen van deze week? Ja. ja ik heb 30 kilometer gefietst, 10 kilometer gewandeld. Dat is mijn gebeurtenis. Dat is jouw gebeurtenis? Ja, ik ben een beetje egocentrisch. Oh, ja, je bent altijd gewoon een beetje... Deze week ben ik gewoon lekker egocentrisch. Ja, Oké, okay. 30, 30 kilometer... Ja, dat is nogal aangenaam. Uh, ja, goed hè? Ja. Ja, ik ben er nog moe van eigenlijk. Ja, gisteren kwam een collega naar me toe die zei: We gaan morgen, nee, zondag gaan we hardlopen. Ga je mee hardlopen? Ah. Uh, vijf kilometer, door het bos, en door de put en Maakt. zo. En, en, uh, uh, nou, ik, nou, ik zeg: Ik kom wel even kijken. Eerst eens even inventariseren. en doe ik misschien volgend jaar wel mee. Dan was dat een of ander goed doel aangenomen. Dus ik dacht: Ik, ja, ik zeg je, ik moet me wel van de goede kant laten zien. Natuurlijk. Ja. Dus ik ga er even over nadenken, maar goed. Ik had vorige week zaterdag uh, nou een uurtje gedanst. En daar heb ik al twee dagen last van gehad. Spierpijn? Dus, spierpijn. Ja. heb ja, ik ben niet meer geweten natuurlijk. Nee, die, spieren, ja. die dansspieren gebruiken niet zo vaak meer natuurlijk. Dus ja, vandaag, jammer hè? Ja. Nee, goed, het is wel een uh, dag na al die gebeurtenissen. De politiek natuurlijk. En ja, ja gaan ze opstappen of niet. Ik hoorde wel die wandlaren die ze gebruikt. Uh, uh, je moet niet aftreden, je moet optreden. Ik dacht, hey, Dat is een goeie. Dat is een goeie, maar die is niet van jou. Die is van Riet voor Donk, van Trots op Nederland, weet je dat nog? Oh, oké. Okay. Die was toen ook flink onder vuur genomen. En ah. toen had ze gezegd, ja, ik ga niet aftreden, ik ga optreden. Want ik ga Nederland redden. Nou ja, goed, heel gewoon. Ja, het is ook wel een beetje gênant dat Ascher dan gaat zeggen... dat ze eigenlijk, ja, dat het eigenlijk wel waar is dat ze toch te ver is gegaan. Dat ze moeten aftreden. Dan denk ik, hallo, dat is toch je collega? Dat is toch dat is gewoon echt een mes in je rug gewoon, weet je wel? Je moet hem van elkaar gaan praten en dan gaat hij het al roepen. Ja, wel, niet zo aardig. Het is niet zo aardig. Maar ja, ze willen, er moet iemand uh, ja, aan de schandpaal genageld worden, hè, vinden ze eigenlijk. Ja, want het gaat over slachtoffers. Hè. Het gaat over gewoon twee soldaten ja. die daar zijn, uh, die zijn uh, uh, noem je dat, dood gegaan. Omdat er een uh, mortierwerper uh, niet goed werkt of zoiets. Ja, en dan het was gaan... rommel, zeiden ze. Het was rommel. Dus ik heb het wel gehoord. Ja. En ik heb ook wel gehad van op een gegeven moment, vond ik wel dat die moeder heel veel in beeld was. Moeder veel in beeld? Ja, ja. Oké, okay, nou, en, en, daar had ik dan wel een beetje. En dan denk ik: van ja, dat mag ik helemaal niet doen. Want het is heel erg zielig. Want zij is wel de zoon kwijt. Ja? Yeah? Maar toch, ik had wel zo van: oh god, daar is ze weer. Ik, uh, ik sep. Yes, Oké, okay, dan wordt het uh, <laughs> erg. is dat, hè? Dat is wel een en dan beetje. Voel erg. ik voel me wel schuldig. Want voor hetzelfde gehad was het mijn kind geweest. Ja, ik vond, ik hoorde ja. die ouders gisteren. Toen dacht ik echt: van wat? Ja, dat zie je ook aan die man dat hij daar heel erg mee zit ook. Ja, natuurlijk. En ja, als hij had geweten, wat. Uh, hoe, hoe het ervoor stond, dan had hij de jongens niet met dit materiaal laten werken. Echt zo ontzettend. Ja, het is afschuwelijk. Nee, maar hoe ze praten, hoe ze, hoe ze, hoe ze praten. Heel zakelijk, ze kunnen het goed ja. verwoorden. Ja. En ze geven dus eigenlijk niet de legerleider de schuld. Het moet dus hennes zijn die de schuld krijgt. Zij willen dus dat haar hoofd valt. Ja, ja. maar ik... Volgens maar we, mij, op je wat krijgt wat je hebt... gewoon je kind niet meer terug, hè? Want ze willen nee. gewoon genoegdoening. En eigenlijk krijg je je kind er gewoon niet meer terug. En, maar ik denk dat ze nog uh, ergens in de... Ontkenningsfase zitten. Ja, dat zou kunnen, maar ik vind het toch altijd raar dat je uiteindelijk iemand de heel hoog geplaatst de schuld gaat geven. En dan snap ik wel de bezuinigingen en zo. En dan als je die ook geen geld wilde inpompen. en die wilde eigenlijk helemaal niet naar Mali toe. en dat soort dingen allemaal. Dat snap ik ja. wel. Maar je werkt toch met collega's? En collega's moeten toch op elkaar letten? Ja, ik bedoel, als je iets uit het magazijn haalt, controleer je toch? Dat doe je toch met meerdere mensen? Daar is een legerleider bij, die kijkt er ook naar, die maar denkt... Maar het is oh, ja. gewoon niet getest, hè? Maar ja, nee, maar mijn... waar, wie test dat, heeft wie dat dan? Er waren ze ook, uh, als ze getest hadden, waren er ook een paar dode gevallen, hè? Nee, ik bedoel, de Hennis is daar dan wel verantwoordelijk voor. Maar de naaste collega's, die moeten er toch meer naar kijken, lijkt mij. Ja. ja. Ik bedoel, als ik slachtoffer word op het werkvloer... dan ga ik niet kijken naar mijn baas, ga ik kijken naar mijn naaste collega's. Jongens, wat is die fout gegaan? Dus dus ik vind het wel heel snel meteen richting de top gaan. En zelfs de ouders vinden het. Ik vind dat toch wel een heel aparte ontwikkeling. Dat moet volgens mij toch even anders bekeken worden. Maar goed, we zullen het zien. Want het wordt meteen allemaal een politieke spel natuurlijk. Ja. Iedereen gaat er iets over zeggen. En uiteindelijk zal Hennis zeker moeten aftreden. En daar heeft je dan ook weer profijt van... Het is echt een belachelijk voor woorden dat het daar eindigt dan, hè? Het is, ja, dat, dat spel. is, het, het is gewoon een politiek spelletje. Het, is politiek dat is spel. gewoon wel het gaat gewoon over twee of drie mensenlevens van het ja. de bier. Nou, laat ik even een uh, leuk persoonlijk persoonlijk uh, plaatje daarachteraan draaien. Uit de CD Woodstock van Portugal The Man. De nieuwe happy. Stil. keep my hands on myself. De CD Van deze band Portugal, The man. En ik vind het echt een nieuwe, happy hè? Want dit is zo'n vrolijk plaatje. En het, is een grap, het is een zanger. Hè? Het is niet dat je denkt: oh, dit is een uh, zanger, is een zanger. Het is een zanger die dat zingt. Die heeft een hele hoge stem. Ja, dat wist ik ook niet. Ik, ik heb wel meer muziek van hun gedraaid. Maar ik heb nooit naar de plaatjes gekeken. Nee, ik krijg het alleen de vier moren binnen. Maar goed, dat wist ik even niet. Ja, goed, gisteren ook weer even uitermate uit lang televisie te kijken naar allerlei programma's. Natuurlijk ik ging het over hennis, maar het ging gisteren ook in de Wereldrijd door. Ging het over... Waar ging het nou over? Gingen ze nou in de wereldrijd door uitermate langs zitten praten... over de slechte tegenvallende kijkcijfers van Ethel Late Night? Ah? Wat? Nou, het toevallig heb ik u echt... net voor me, het artikel. 10 minuten, kwartier lang. Ik denk, ik spoel dit even. Jongens, wat zijn we aan het doen? Is dit er echt heel boeiend? Ik bedoel, de wereldrijd... Waarvoor zouden we ons in godsnaam bezighouden... met de kijkcijfers van Ethel Late Night? Om dan weer... Nee, ik snap er helemaal niks van. Ik heb echt verbaasd zitten te kijken. Ik vond er sowieso... Ja, het is leuk om twee van die presentatoren tegenover elkaar te zien... hoe dat op elkaar reageert. En, uh, ja, Huberto Tan kan zich goed verwoorden. Echt. en Dat zie je dan ook wel tegenover Matthijs van Nieuwkerk... die dan echt probeert zakelijk te worden. Maar Hubert Tan dat gewoon aankant. Dat is het interessante eraan. met verder, na, na vijf minuten dacht ik van... hou daar nou maar over op... Het ja. gaat om leuke programma's. Het gaat helemaal niet om de kijkcijfers. Het is er niet meer lastig, dat vind ik. Ja, dat ja. is zeker een ding. Ja, en dat op de publieke zender. Nou ja, doet het dan een of andere actualiteitenprogramma zo, Doet het kort. Maar ja, ik en zie dus. ook dan inderdaad dat uh, Pau dan bijna dubbele aantal kijkers heeft gehaald. Dus het leeft Night dat maar 12% van het totaal aantal. En dus uh, de concurrent Pauw 24. Nou, dat is inderdaad wel veel dan. Ja, maar deze, dit artikel is van, uh, van gisteren, volgens mij. Ja, dat zou best kunnen, dat weet ik allemaal niet. Maar goed, ik denk, ja, noem het even en meteen door, jongens. Iets anders, maak iets. Want ja, zullen nee. er mensen hierna zitten kijken, dan zou je kijkcijfers omhoog gaan. door te gaan praten over dat de kijkcijfers tegen gaan vallen. Nee, ja, ik, ik ja. hou er ook over op, want voor mij zit het allemaal niet interessant om naar te luisteren. Noem het even. Goed, nee. is uh, kwart over acht. Zijn er nog aparte berichten die ons ja, bereiken? Ja, ik zie dat onze collega, collega ja? van uh, zaterdagmiddag die zit nu in Side. En die liet eergisteren zo'n uh, fotootje zien van hoe, hoe, hoe, hoeveel graden het was en hoe laat. 28 graden om middernacht. Wow. Oh, dat wordt wel lastig met slapen. Dat, dat, uh, ja, dan moet je echt een koelkast opzoeken. En die uh, daarvoor gaan zitten of zo. Oh, ja, gaan liggen. <laughs> dat is gewoon aardig, ieder. 28 oh, ja. 20 graden midden in de nacht. Oké. Okay. Wow, dat ah, is goed. echt wel heel ernstig. Ja. Vertel, opa? Dus ja, ja, de opa van een tweejarige jongen uit Uden... Die, dat jongetje die kon dus op straat zijn plas niet uh, ophouden... Je hoeft toch geen boete te betalen voor wildplassen. Want agenten zagen dus dat de jongen onder begeleiding van de open stond te plassen tegen een gevel van een winkel. Ja, dat is natuurlijk ook niet goed. Nee. Maar ze spraken de begeleider daarop aan... en maakten de afweging om hem als verantwoordelijke te bekeuren voor wildplassen. Maar, hij zegt, we zijn eigenlijk tot de conclusie gekomen... dat er geen juridisch kader is... op basis waarop de opa voor de overtreding bekeurd kan worden. En daarom zal de betreffende bekeuring worden ingetrokken... Maar de politie gaat wel in gesprek met de familie en, en met de agenten. Want het is erg vervelend dat dit gebeurd is En ik begrijp de emoties bij de direct betrokkenen. Ja, al is de politiechef Erik Heuvelman. Wat rijdt ja. nou ja. de straat in? Ja. En zo'n klein jongetje de boetjes. Ja. ja, het is echt... Uh, ah. Nou ja, maar ah. goed, ja, je moet regels stellen. Dat is een, uh, ja, zo'n kind moet wel gauw weten dat de politie daar valt niet mee te spotten. Precies, hè? zo is het ook nog een keer. En dat wildplassen hebben we vorige week al uh, uitermate veel over gehoord... Dat begrijpen we, er moeten meer dames toiletten bijkomen. En hier in Zandvoort is dat al veel beter geregeld, was ik afgelopen week. Ja. Daar worden alle toiletten opgeturnd tot uh, genderneutrale toiletten. Iedereen kan daar zijn behoefte op doen. Nou, dat is wel heel fijn. Maar ja. wat ik ook wel weer vind, want dan moeten ze allemaal betalen. En wij hebben dus op twee plaatsen in ieder geval... hebben wij van die, open, van die, van die mannen uh, pisbakken, zeg maar, staan. Dus niet die kruisen, maar echt... Uh, ja. Maar het grappige is, er staat één naast het gemeentehuis. Maar je, uh, sorry... Kan ik wel afmaken? Ja, maar ja, maar, ja, ja. maar de, de, degenen die bij ons werken, die zien dus wel dat mannen... die halen hem er al uit voordat ze naar binnen gaan. Wat doen ze? Ze halen, voordat... ze halen hem al tevoorschijn om te gaan plassen. Ze, ze lopen ze eigenlijk al gewapend lopen ze naar binnen. Maar ondertussen zien wij dat wel vanaf het raam. Dat is wel iets minder. Oh, is... Dus misschien dat we daarom die uh, ook willen verplaatsen. Maar zeker diegene richting uh, Grandes... ja. Grande Rade of weet heet het, uh, Center yeah. Park. Yeah. Die moet gewoon blijven. Ja, Want zo'n lange tijd dat je bij het spoor echt, werd. Ik, moet, ik moet echt gewoon niet een stopper erop zetten nu ook. Hè. Gewoon, hè. opbouwen, praten we. Gaan we nu naar The Man. <laughs> van de Killers. me down. Langdradig en lollig tobak brave don't be afraid with your open eyes you'll feel the same ...die derde momenteel tijdwerk is... ...dat alle zanger en zangeres een rare stemmen moeten hebben. Heel rare stemmen. En dat vind je toch leuk. Dan hoor je namelijk een soort emotie in de stemmen. Dat is ook bij deze plaat. een van Oscar en The Wolf. Ik ben er wel een redelijke fan van. het komen uit, uh, uit uh, België vandaan. Ja, Het is natuurlijk allemaal geformeerd onder deze frontman Max Colombe. En hij heeft meegedaan met de voorrondes van de Eurosong in 2007. En hij is van start gegaan. Hij heeft al een grote hits gehad. En dit is feitelijk zijn nieuwste idee... En uh, die heet Runaway. Nou, voor trouwens nog de nieuwe single van The Killers. Het hele album is goed beluisterd, zie ik op iTunes. Er echt best wel uh, grote uh, balkjes, zeg maar, achter elke tracks. En een van de betere tracks is dus The Man. Dat gaat over een stuntman die het helemaal... Met zichzelf heeft gevonden, oh hij vindt zichzelf geweldig, elke stunt uh, uh, lukt. Tot een gegeven een stunt mislukt en dan lopen alle vrouwen weg en iedereen uh, is klaar met hem. Ja, is altijd leuk. Het is een simpel gegeven, maar het is wel een leuk vormgegeven met zijn hele stoere, over de top, uh, st ja stoere man. Goed, het is uh, bijna alweer half negen straks de Zandvoortse berichten, maar eerst even wat maffe berichten uit de koken van Jolande. Ja, ik heb wel een maffe bericht. Het schijnt dat uh, in Amsterdam, als je Spaans spreekt, kom je toch tot een vreemde verrassing. Want er staat op een bordje, staat por porcaga una fila. En vrij vertaald betekent dat, om te poepen alsjeblieft een rij. De vrede vertaling is ontdekt door Marcus van Deursen, Lucania, die het meteen op Facebook plaatste. Waarschijnlijk was Albert Heijn op zoek naar het woord kaya, wat kassa betekent. Helaas kwamen ze uit op kaga, en dat betekent dus poep of diarree. <laughs> en ook het woord van rij is verkeerd geschreven, kan nu ook even goed middeleeuws voor dochter betekenen. Maar uh, yes. ja, Albert Heijn heeft die uh, man Marcus bedankt voor het ontdekken van de speldfout. En in de hoofdstad komen echt veel toeristen... onder wie veel Spaanstalige bezoekers... Ik weet niet dat dat zo was. Nee. Hopelijk zullen zij in de toekomst iets minder verward zijn... wanneer er een nieuwe vertaling hangt. <laughs> ik had niks gezegd, denk ik, hoor. Nee, dat kan ook nog. Het ja. is ook wel weer grappig om hem gewoon te laten staan, natuurlijk. Dat was toen toch ook met Willem-Alexander in de Argentinië. Dat hij toen ook zo'n uh, raar woord zei of zo. En die iedereen uh, oh, ja, uh, besmuikt lachen, weet je wel. Dat weet ik niet meer, maar ik, eh. dat, is dat valt dan toch voor je weg. Ja, dat is leuk. toch wel weer, wel weer <laughs> grappig. Nou goed, u krijgt net nog een vraag. Wanneer speelde deze Oscar en een Wolf? Dat is uh, 17 en 18 november in het Stadion in Amsterdam. En er zijn nog kaartwoorden, dus dat je, dat je het even weet. Oh ja, je wilde nog weten wat mijn hoogtepunt was van de week. Nou, ja, dat is toch wel het filmpje op tv over dat stel, die gekke ik werd van vallende eikels op hun huis. Wat? Heb je dat toen gezien? Nee, dat is me ontgaan. Maar het is wel zo grappig. Want nou, echt een heel zagrijnig man. Echt zo'n uh, zo stijl van een uh, beetje zagrijnig. Omdat ze dat dus steeds hebben. Maar ja, zij hebben wel een zinkend dakgoot... en kunststof overkappen. Ja, iedere eikel hoor je erop. Ja, wat een en dus, eikel. En dan vinden zij dus dat de gemeente... de takken moet, uh, moet terugsnoeien. <laughs> maar uh, maar, maar uh, ondertussen kwam er ook nog een foto... en dan zaten, zaten ze heel bevallig op bed. Dat hij, zat hij zo... en zij, zij lachten zo half voor... Oeh, een sexy foto, weet je wel? Ja. <laughs> en ik vond het toch wel heel grappig. Maar het is... ja, geweten, doet het dus niet. Nee. En, uh, ja. ja, dat is dan zijn toch altijd weer een leuke bericht. Hè? En dan zie je meteen al weer de kop van Hennis die meteen weer opduikt. Oh. Jou ja, hoor. Momandos keren zich tegen de legertop. Uh oh. Ja, natuurlijk. Ja. Dat is uh, kent. Straks onder andere nog de stand berichten. Maar eens even kijken wat ik op de lijst heb staan. Ik gisteren weer lopen grasduin in al die nieuwe plaatjes. En toen kwam ik dit tegen Betsy. Ja, misschien is het al een tijdje, ja, maar ik kende het niet. En het is een leuk piano muziekje met een standvastige vrouw. En die heet Little White Lies. Little White Lies playing on my mind, and it's hanging right over me. Cause my heart is lost. Maszelf I don't trust. Cause it's crumbling down on me. Not only Tired feet on the ground I can't feel what you found It's not making sense See Betsy, A Little White Lies. Ja, soms is het ook wel goed om gewoon een leugen hier te vertellen om iemand gewoon te sparen. Dat, dat is ja dat is toch prettiger dan in plaats van dat je altijd maar de waarheid vertelt. Dat is soms helemaal niet goed voor de mens. Nee, dat is niet goed. Nooit meer doen, hè? Nee. nee dat, dat moet je nooit <lacht> meer doen. Nee, dat klopt. Ja, sorry, ik, ik zag hem weer op internet voorbij komen. Ismail. Ik denk, oh ja, die was dan ook ooit lastig geval, hè? Ja. Had ook allerlei hè? leugens verteld. Dat was ook niet goed, hè? <lacht> nooit meer doen, hè? Nooit meer doen. Ik sla je wel in de kamer. Ik sta je, ik zal je, ik zal je pakken. Ik zal je ja, klappen. Precies. Goed, het is alweer tijd voor de Zandvoortse richten precies half negen. Het komt bijna nooit voor dat we precies op tijd zijn. Nu dus wel even, dus dat komt goed uit. Goed, de, de Stads- en Omroepersconcours was vorige week zaterdag. Er waren twaalf leden van de Nederlandse Omroepersgilde waren naar Zandvoort gekomen. En het was de negentiende editie. En ze hebben twee roepen, roepen gedaan. Twee roepen, roepie. Roepie, roepie. roepie, roepie. En een politenario. En, en uiteindelijk de eerste was zeg maar uh, voor Zandvoort. Uh, wat hier allemaal in de buurt te doen was. of Over een persoon. Uh, uh, over Nink Beijer was er onder andere een roep gemaakt. Over wat voor goede burgemeester het was. En uiteindelijk deden ze ook een roep over een eigen staat. of eigen staat. Over eigen. Uh, waar ze vandaan kwamen. Een dorp. Een gemeente. En uiteindelijk moest daar dus naar gekeken worden wie, de, uh, wie het beste was. En nou ja, echt een winnaar was ze wel. Maar het scheelde echt heel weinig. waren een klein beetje voorsprong in punten. Uiteindelijk is Marco van de Evermeet, denk ik, uit, de, uit de Zeeuwse Filipinen... Maar goed, is de, is de winnaar geworden? Hij kreeg uh, 84,8 punten. Uh, en uiteindelijk was iemand anders. Uh, Harm de Vries uh, werd uh, de tweede met 53 punten. Dus het dus, ligt heel dicht bij elkaar. Okay. Ik denk dus dat betekent dat het een hoog kwaliteit was. Leuk. Dus, uh, en ja, helaas, onze eigen omroeper Gerard Kuipers kreeg een vijfde plek maar. Oh. Hij heeft wel een mooie advertentie in de krant gezet, omdat hij het zelf zo leuk vindt iedere keer. Ja. Yeah. Maar uh, vanavond is er een leuke avond in de krocht, want uh, Lien van Driel, Dick Hoezé en Peter den Boer... hebben het initiatief genomen om een avond door en voor Zandvoorters te organiseren. En hierin wordt Zandvoorts' amusement van Welleer voor het voetlicht gebracht... met een knipoog naar het rijke Zandvoortse uitgaansleven van begin vorige eeuw. En het leuke is gewoon van, uh, uh, ja, ik heb kaarten, ik ga er zeker heen vanavond... Onder deelnemers heb je dus de Armilo-zangers... dat is leden van verschillende koren uit Zandvoort. Louise Schurman met viool. Wim en en de Vries is een operette-duo. En een solo onder ondermiddellijk Klaas Koper... onze voormalige dorpsongroeper. Okay. Hilli Janssen en Erik Lefferts. En uh, een demonstratie van door Rob Dolderman... en variété ook dus door Dickie Hussé en, Janssen, uh, en Henk Jansen. En G van de Berg op haar accordeon. En Peter de Boer uh, heeft het orkest... en diverse mensen achter de schermen geregeld. Nou, het wordt echt een... Uh, Leuke avond. Er zijn nog kaarten misschien verkoopbaar bij Lunchbreak. Wacht wat is het nou? Misschien ja, kaarten nog verkoopbaar. Ik ga erheen. En waarschijnlijk kom je te laat. Nou ja, nee, ja. maar ik weet niet zeker of ze er nog zijn. Want ik merkte dus wel bij Lunchbreak geen kaarten halen. Ja. En, uh, maar ze zeiden zaterdagavond of zondagmiddag. Ja. En ik weet ook dat de uh, ver Vereniging voor Ouderen ook 50 kaarten had om weg te geven. Voor zondagmiddag. Eh? Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd uh, of, uh, of alle kaarten echt weg zijn. Okay. Dat weet ik dus niet zeker. Ja, maar ik heb er zin in. Ja, maar, oh, wacht even. Ja, politieberichten. Zondagavond zijn twee mannen en een vrouw aangehouden. die uh, auto's aan het vernielen waren op de Benaren uh, Boulevard. Rond de half elf was dat. En uh, ja, toen hebben ze aangehouden. En toen hebben ze in de auto hebben ze een hoop geld. Gevonden. En ze denken dat ze oh. drugs gedeeld hebben. En uh, uiteindelijk, uh, alle drie verdachten bleken uh, ja, geld in de auto te hebben. Ook uh, een klein, van die kleine zakjes waar waarschijnlijk ook drugs in heeft gezeten. En uiteindelijk zijn ze overgebracht naar het uh, politiebureau. Een 30-jarige en een 26-jarige man uit Dordrecht. En een vrouw uit Den Haag. Ze zijn volop in onderzoek. Is het is toch wel apart dat je dan de, je bent al met foute dingen bezig. Je bent drugs aan het dealen, je hebt heel veel geld in de auto. Jongens, zullen we ook nog even auto's gaan vernielen? Ja. Ah, dat, ja, ik zie het ook niet helemaal. Nee, hoor. nee, dat is een dus niet uh... echt uh, goed georganiseerde misdaad, zeg maar. En uh, de winter begint eigenlijk weer, als je het goed bekijkt. Want de IJsbaan Haarlem gaat open vanaf vandaag. En uh, als je uh, superverdedig wil schaatsen. of dan denk ik, van denk ik ga even die spieren losmaken. De toegang is slechts 3,50. Inclusief een gratis consumptie in Maartens Café. En je kan schaatsen huren vanaf 4 euro. En uh, ja, ze zijn dus dit weekend open van 12 tot 6. en morgen van half 10 tot 6. En daarin heb je dus reguliere openingstijden en prijzen. Dus als je informatie wil, kijk naar www.ijsbaanhaarlem.nl. Gewoon even goed, even krijg je lekker soepere heupen van. En mooie billen. Oeh. Oh ja, echt ge ah. genoeg fruitheid hoor ik. En ja. verder is er morgen nog een open, uh, asiel, uh, open asieldag. Is het zondag, dan kan je kijken. Ja. Misschien heb je nog een of andere dier nodig. Ja. Dan kan je dat hier in Zandstad ook even gaan bekijken. We hebben zo kip daar. Kip? Oh, wacht. Ho, ho, ho, huisdier. Uh, een beetje flauw, beetje flauw. Huis. Ah, hebben ze ook nog herten daar rondlopen? Ja. Oh. <laughs> ja, herten. Ja, voor die we laten grazen met de kerst. Ja, dat, dat staat wel leuk in de tuin. Ja. Het Toch? Ja. Juist een opgezette herten. En uh, die eikeltjes van dat stel, die kunnen daarheen. Oh ja. He, van, uh, van gemeente Bronkhorst. Was dat, dat is wel een lekkernij. Wat, uh, wat ja, dat vinden ze heerlijk volgens ja, mij. Dat heerlijk. Dat ja. moet je hebben. Goed, tot zover de Zandvoortse berichten. Is het weer de tijd voor de nieuwe serie van Beck. Ach, wat vind ik hem leuk. Op All Night van de CW Colors. Op One Night With You. Beck heeft een, uh, ja. altijd een tijdje student. Color Wow staat erop. Dear Life. En er was nog één plaat. Nou, ja, drie platen kan je zo loskopen. Zie ik altijd op iTunes. En de rest, ja, dan, dan moet je gewoon het hele kopen. Dat was kan je maar ook luisteren. Ik vind dat soms wel een beetje, denk ja, is dat nou echt cool? Nou ja, misschien ook niet. Maar goed, back. ik vind hem blijven boeien. Beck Hansen heet hier Om volledig te zijn. Het is dus 20 minuten voor 9 in regenachtig Zandvoort helaas. Ja, het is niet zo zonig als we gewend zijn. Nee, we hebben ook wel een prachtig het gehad voor week. We moeten misschien uh, nog even kijken of we er nog wat uh, kleingeld in gooien. Misschien scheldig. Dat hij dan, dan gaat schijnen. Dat, het gaat als dat op de, de wolken als sneeuw voor de zon verdwijnen. Ja, zoiets. Wijnen. Gisteren was er wel heel veel, uh, ja, heel veel uh, glimmend materiaal. Bij de kalveren die uitgedeeld werden. Zes kalveren werd ah. uh, brimstone mee bekroond. Oké. Okay. En de uh, kalidische... Carries van Houten was daar ook bij. Ah. Ik zie haar voor me en dan word ik altijd helemaal een beetje zenuwachtig. Vind je haar zo leuk? Ja, ik vind het wel, is ja. wel, is wel, is wel apart, weet je wel. Ja. Ze is niet zo'n gewone uh, glamour girl. Ze is ook best wel een beetje, ze het dus ze een kaasje van de brood eten, weet je wel. Dus uh, dat is wel stoer. En uh, ik, ik zag de, ah uh, uh, wacht, de regisseur, hoe heet je nou weer? Ik zie het net toch staan even. Martin van Kolhoven, die draait uh, nog even aan bij uh, Jeroen Pauw. Om even te laten zeggen dat hij... Tuurlijk, hij heeft die kalverwacht gekregen. Maar we hebben het met z'n allen gedaan. Ik heb natuurlijk wel acht jaar gewerkt. En we hebben het in vrij korte tijd hebben het in elkaar gedraaid, die film. Maar we hebben het met z'n allen gedaan. Ik dus ken die film nog helemaal niet. Brimstone, daar hij is echt weer een beetje oud. Het is een hele sadistische film. Er zit echt heel veel agressie en geweld erin. Ja. In Amerika waren ze ook al een beetje geschrokken van bepaalde scènes. In Amerika is er ook wel veel geweld. Maar daarna komt het altijd weer goed. In deze film schijnt dat een beetje anders te zijn. Dus vandaar. Dus het gaat over een dominee, geloof ik, of... Ja, ik geloof een dominee die een beetje doorslaat. De demonische wil... priester ja. die het op een onschuldig meisje heeft op het moment. Het is, Wat een stouter. Ja, een, een western was dat. Een western. Oké. Ja, het is Maar was hij was, was, was in het Engels of niet? Jij ja, is in, tekens, oh, okay. Althans, ja, wel, in het Engels. Oh, oké. Althans, ja, geloof ik helemaal in het Engels. Oké. zijn in ieder geval wel het prijs uitgeheerd. Altijd leuk om even te zien hoe ze dan reageren. Ja, en, ja, ja. Uh, Die van de Gooise vrouw, die uh, Martin, die had ook een prijs voor Weet hij nog weer. Uh, Peter Paul Muller sleepte oh, ja. met zijn... Uh, Grotendeels Engelstalige titelrol in de Zuid-Afrikaanse uh, rechtbankdrama. Bram ja, ja, Fischer Brand speelt. Bram Fischer, ja, ja. ja, ja, ja, ja. In, uh, ook een, een prijs in de, in de wacht. En in zijn toespraak was hem wel een beetje slapjes. Wat gaat het er ook over? Hij is advocaat van uh, Nelson Mandela. En in deze tijd was het toch wel mooi geweest... als hij een klein beetje een toespraak zou hebben gehouden... over de ongelijkheid nog, over de discriminatie. En, maar dat deed hij niet helemaal. Een dat, beetje flauw. Nou, nee, niet een beetje flauw. Hij was gewoon overvallen. Hij had dat zelf niet verwacht dat hij zou winnen. En dat had hij eigenlijk wel even moeten instuderen. We had, had hij toch wel weer een mooi punt kunnen maken in deze tijd. Oké. Okay. Want zitten we zitten nog steeds mee te huften natuurlijk. Hè? En oh. uh, ja, ik, pas geleden hoorde ik nog iemand die in Zuid-Afrika had gewerkt. En daar, uh, nou ja, vrijwilligerswerk uh, deed. Scholen, hielp met opleidingen. En die voelde nog steeds wat, dat er eigenlijk heel veel nog uh, discriminatie was. En dat hij er ook op aangekeken werd. Want hij was blank. Hij had een wit velletje. Dus dan is het eigenlijk een beetje andersom. Dan ja. werd aangekeken op het feit dat... Jouw hele generatie heeft ons gediscrimine gediscrimineerd. En dat is dus dat, is, dat, dat speelt daar nog heel erg. Dus uiteindelijk heeft hij gedacht, ik stop ermee. Ik ga weer terug naar Nederland. Dus dat is toch best wel een dingetje daar in Zuid-Afrika. Ja, ja, ja, ik denk het ook wel. Goed, straks uh, hebben wij een stukje geschiedenis natuurlijk. 30 september, wat speelde er allemaal? En wie zijn er jarig? Dat is ja, de jarig? Ja, dat is het belangrijkste. Niet hè? Het onbelangrijk natuurlijk. Wie is de jarig? Wie is er vandaag een feestje? Of had misschien een feestje gevierd? dat ze er lang al niet meer zijn. Dat zou kunnen natuurlijk. Maar goed. Ariel Pink heeft een nieuwe CD. Et. Dedicated to Bobby Jameson. Another weekend. een ander weekend. Het is weer een weekend. Dat gaat zo snel, hè? Als ik boven de 50 ben ik dan denk van... Gaat gaat het snel, hè? Is het alweer het weekend? Ja. Dat heb je als je de hele week achter de geranium zit. Dan lijkt alles op elkaar. Nee, is is de gek uit. Nee, ik ben nog niet... Nee. Je denkt nu, toch kan echt wel elke week je vet voor betaald wordt en dat ik gewoon de rest van de week helemaal niks doe. Nee, dat valt best mee. Nee, ik jij, bent nog, haar, jij, jij bent veel bewegelijker dan ik in ieder geval. Nee, ik ben echt... Ik doe nog vrijwilligerswerk uh, in mijn... Uh, Pensioenna ja, gais nee, zondag gek Ik ben een beetje aan het filosoferen. Ik denk, wat zou ik nou eens gaan doen als ik niet meer werk zou hebben. Nou, ik denk dat ik eigenlijk. Hetzelfde, nog altijd... denk ik. Hetzelfde, joh. Ik zou gewoon. Eh, ik denk, nou, ik ga daar toch maar even heen. En als ik er een uurtje zat, dan ga ik weer weg. Maar en gewoon ik gewoon even blijf... koffie drinken. Even koffie drinken. En als ik het niet, dus, dan blijf ik gewoon hangen. Maar dat zou je niet iedere ochtend gaan doen. Nee, ben jij gek zo. Nee. Nee. Nee. Vandaag een heel groot stuk in de kletskant van Nederland. De Telegraaf. Sorry, het is niet altijd klets. Ik was, was, was het me eens. Ik heb ook altijd mijn twijfels over het feit. Dat plastic uh, scheiden. Ik zit er ook al jaren tegenaan te hikken. Van, ik heb twee prullenbakken in mijn keuken staan. En die gaan altijd helemaal vol met troep. En dat gooi ik er altijd op in de grijze bakken. weet je. En ik heb ook wel de. Uh, de, de groene bak heb ik. En dan heb ik ook nog de papierbak. Dat heb ik wel. Ja. Dat scheid ik. Maar ik heb geen plastic bak. Dat is me net even te veel werk. En vandaag een heel groot stuk. Uh, hoogleraar schrijft dan Raymond Gradus. Die zegt. Het effect van scheiden. van oh, plastic uh, scheiden is, is eigenlijk. Stel niet zo wel voor. Want het namelijk, het ophalen van plastic. Het dan weer recyclen. Het scheiden kost zoveel energie. En het dan weer omsmelten tot echt bruikbaar plastic. Van een hoge kwaliteit. Dat kost meer energie dan het uiteindelijk delven van plastic uit olie. Hij zegt. Er moeten eigenlijk geavanceerde machines komen. En in uh, Friesland staat er een wasselmachine. Die het plastic beter scheidt. Het hoge kwaliteit en slechte kwaliteit scheidt. Waardoor het meer zou kunnen opleveren. Maar eigenlijk is het lotemol oud ijzer, weet je Het delven uit olie is bijna goedkoper... dan het recyclen van het plastic wat je thuis gebruikt hebt. Nou, maar het scheelt wel afval inzamelen. Want als wij het zelf uh, naar die bak toe brengen... Dan de, bij, ik doe nog maar één keer in de, één keer in de zes weken mijn, ja. zo, mijn grijze bak naar buiten. Ja, maar dan nog als het... In maar de, als iedereen dat dan doet... maar ik, ik merk echt wel heel veel verschil... dan zie je hoeveel plastic je... Uh, ja... Maar uiteindelijk dan moet het nog steeds bewerkt worden het voor ja. weer bruikbaar plastic. En daar schijnt dus heel veel CO2-uitstoot bij te, uh, vrij te komen. En dus daar moeten ze nog iets aan doen. Dus oh. Het mooiste zou zijn natuurlijk als je het plastic thuis in je 3D-printer zou kunnen gebruiken. En daar iets van een nieuw product van zou kunnen maken. Wat je dan in en rond op het huis ja. kan gebruiken. Ja, ja. Ik ben ook de hele tijd op zoek, hoe kan ik nou mijn fruit meenemen zonder al die plastic zakjes met stickertjes erop te plakken? Dat vind ik zo irritant. He, op een gegeven moment heb ik een plastic bak meegenomen. Dat past dan weer niet in mijn tas. Dat, dat is, is er irritant. Je moet iets vinden. Ik doe, wat ik nu doe heel vaak: een papieren zak. Daar plak ik alle stickers op van het fruit wat ik koop. En het fruit doe ik dan los in mijn tas. Dan heb je hier al geen plastic. Oké. Okay, dan ja. blijft het plastic hier gewoon op die rol. Hoeft het ook niet gerecycled te worden. Want daar zitten. Dus de, de kneep, daar moeten we vanaf. Ja, maar als ik bijvoorbeeld een trost bananen. Nou, dan plak ik die sticker op die bananen. Natuurlijk, ah, ja. Tuurlijk. ja goed, ik heb, maar het is een uh, beetje lastig met spruitjes en zo. Om die dan los bij de kast gaat. Ja. Nee, dat eet ik elke week spruitjes. Ja, hè? Voor een stuk ga ik ze allemaal plastic uh, en elastiek. Per een stuk wegen? Wegen. Dat ja. is ook weer niet zo pak je hem ook. in het uh, stickertje. Ja. Nou ja, goed, uh, pas sowieso maar op met boodschappen doen. want dat wordt allemaal veel duurder, hoor ik. Oké. Okay. We krijgen er wel geld bij, midden. Maar uh, ja, dat, uh, ja, het wordt allemaal heel duur. Ja, we krijgen er geld bij, hè? Ja. Oh, daar word ik wel een beetje vrolijk van. Ja. Heb je nog een apart berichtje? Ja ja, er was een tumor in, uh, in uh, Britannië, Groot-Brittannië. Ja. Waar was een 47-jarige rokende en hoestende Brit. Die had een verdacht plekje in zijn longen. Nou, ze gingen hem dus even scannen en doen en alles. En uh, bij een gespecialiseerde luchtwegenkliniek werd hij dus uh, werd een foto gemaakt. En dan kwam er een kijkoperatie. En daar bleek de tumor een rood 1 centimeter groot pionnetje. En dat is operatief verwijderd. En de onderzoekers melden ook uh, dat ze vermoeden dat de longen zich om het stukje speelgoed heen hebben gevormd. Het kon gebeuren omdat het slachtoffer nog zo jong was... toen de Playmobil in zijn luchtwegen kwam. En volgens de onderzoekers gebeurt het vaker... dat mensen zich ernstig verslikken... maar heeft bijna normaal gesproken iedereen er last van. Ja, dus... Nou ja, vier maanden na de operatie is de hoest zo goed als verdwenen. En hij voelt zich echt stukken beter. En hij heeft natuurlijk zijn pionnetje terug. Oké, okay, nou ja, als je echt ja. last hebt van hoest... Wat echt helpt tegen beginnende keelpijn... Nou? <lacht> is luisteren naar Toebak Leeft. Ja, nou, opgelost hè. Dat is, ja, precies. Precies. Dat, dat is gewoon een oplossing. Ja, wat het laatste van Lenny Kravitz, elke cd die je maakt, is wel aardig. Je koopt hem dan weer als fan natuurlijk. Niet zo goed als de eerste twee, dat weet ik ook wel. Dit is van de cd Struts, En het heet de New York. Hé, hey, wat een origineel idee om daar een plaat over te maken. Zeker! Broadway lights and taxi Kravitz strut is zijn laatste Serie weer van een aantal jaren geleden hoor. Ik zit even te kijken of hij nog binnenkort gaat toeren, maar ik zie het zo gewoon niet op de lijst staan. Dit was New York City. Daar zijn echt de meeste platen over gemaakt, denk ik. Maar dit is toch weer een, een eigen tijdse versie natuurlijk, hè. Ik was ooit getrouwd met Lisa Bonnet. Lisa Bonnet ken je natuurlijk wel van de Cosby Show. Oh ja. Ik ben benieuwd of Lenny Kravitz ook allemaal wist wat Bill Cosby daar op de set uithaalde. Maar goed, misschien ook niet. Nou, al ja, ik altijd... vraag me af hoe uh, de mede... ...spelers uh, met hem omgingen... ...en ja. of zij daar last van gehad hebben. Ja, precies van deze gekkigheid. Hij geeft nu ook lezingen... ...geloof ik, hè? Bill Crosby. Hoe het te doen zonder gepakt te worden? Ja, of... zoiets denk ik. Zo. ik weet niet, was... nee, meer dat het feit dat hij als grote ster... Uh, um, ja, ...de dupe is van een soort heksenjacht. Zoiets was dat. Zo'n soort lezingen gaf hij, geloof ik. Oké. Okay. Nou. Dus hij is wel helemaal vrijgesproken... ...en alles, hè? Ja, goed. Nou, ja. nou, heeft hij hier en daar ook niet gewoon wat geld gegeven? Dat zou dat kunnen. Dat een soort Michael Jacksonachtig achtig ...iets is het. Ja, uh, Goed, het, is, de zaterdagmorgen, het loopt tegen negen uur. Ja, ik heb nog uh, een dingetje over de vulkaan. Op, yep. uh, de, de, die heet Gunung Agun op Bali. <coughs> en nou zeggen de bijgelovige inwoners van het nabijgelegen dorp Montig... dat het vulkaan actief is geworden door het toedoen van twee uh, toeristen. <laughs> ja, ik had het gehoord. Want ze zouden seks hebben gehad oh, op de berg. Wat? En hierdoor dreigt een uitbarsting. Ja, ze hebben geen respect getoond voor de drie kilometer hoge berg. Al dus uh, de, uh, de bewoners en de priester, ja ja, uit het dorp. Want witte mensen zouden seks gehad hebben en hebben gemenstrueerd. Oh. Oeh. Maar de klimmers, uh, ja, in verband met toegenomen activiteiten uh, uh, is het eiland al een week in hoogste alarmfase. En het voorzorg zijn almiddels meer dan 135.000 omwonenden in een veiligheid gebracht. 30.000 mensen zijn op de ja. been gewoon... Ja, ze zijn ondergebracht in sporthallen en tenten. Maar vele verblijven ook in de open lucht. En niemand weet wanneer je nou echt tot een uitbarsting gaat komen. Maar zodra dieren op de vlucht slaan. is dit echt een waarschuwing. Oh, okay. En uh, ze roepen ook achterblijvers op. om op zeker 7 kilometer afstand uh, van de rokende krater te blijven. En de vorige uitbarsting was in 63. Toen kwamen meer dan 1100 mensen om het leven. Maar ik wist niet dat Bali zo groot was. dat er, uh, dat er uh, echt uh, 135.000 mensen al zeker op zitten. Want die zijn gevlucht. Dat het zo groot is, dat eiland Bali. Nee, nee. Dat... Ik had het idee dat het vanuit net zoiets als de Schelling of zo, weet je wel. <laughs> als Rotterdam plaat, dacht yeah. ik. Ja, nou, maar dat is de Schelling niet zo groot, toch? Ja, oké. Okay. En 135.000 mensen. Ja, wel terug. veel. Voor, voor, voor, ja, misschien hier. de vulkaan die gaat... Er is niks ja. aan, dan? Nee, er is geen bom Nee, is geen zo. bom, maar wel een hele grote vulkaan die gaat uh, exploderen. Ja. Ja. Nou, het laatste plaatje voor negen uur. Het is uh, Homerus. En de nieuwe D die heet gewoon uh, V. Het is wel vijf bedoelen, denk ik. Geen V, maar gewoon vijf. En something to remember me by.